Clintons bezoek aan Griekenland vindt plaats op de tweede dag van een tour van 12 dagen rond de wereld, waarop ze onder meer India, Indonesië en China zal aandoen.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 Het weer. Het aantal buien neemt vanmiddag toe. Plaatselijk kan ook een klap onweer voorkomen. Het wordt maximaal 18 graden aan zee tot 21 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Me, me. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express. Excellence. Simply delivered.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen. Ja, welkom bij het Tweede Uur van OVT. U hoorde zo net het spotje over de Hoorn van Afrika. Wij blijven in die buurt. Straks rond kwart over elf, namelijk in de zomerserie Ongehoord... een rondreis door koloniaal Malawi met John Jans van Galen. We beginnen vandaag weer met de aflevering uit het archief... voor u opgediept door Nienke Vijs. Sirenes op de radio We gaan terug naar 1985... het jaar dat het kabinet Lubbers de knoop zou doorhakken... over de plaatsing van kruisraketten in Nederland. En uit protest tegen dit besluit liet het gebouwd programma van de VPRO van s'morgens 7 uur tot smiddags half 4 een sirene loeien.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 Dit is de VPRO via de Zander Hilversum 2. Voor ons programma Wel ingelichte Kringen schakelen wij nu over... naar RT-ET Amsterdam. De Kringen. mond. Want... De Kringen zijn begonnen. Uh, Harje van Wijnen, Piet Grijs, Henk Hofland. <lacht> um, goed, als het goed is, we moeten nu onze koptelefoon opzetten... zit Ronald van den Boogaert van de VPRO Radio. Nu ik weet niet in Hilversum. Ronald? Dat klopt. Uh, programma van de VPRO. Jullie <lacht> hebben vandaag... Uh...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 Dat is nogal gemakzuchtig, vind ik. Ja, dat kun je wel vinden. Hè? We hebben ook bovendien niet gezegd dat we onze taak verwaarlozen. Nee, dat zeg ik. Oh. Ja. Nee, zei, jullie hebben dat aangekondigd. Nee, kijk. Wij hebben het programma gepland. Dat is een heel lang programma. Dat begint s ochtends om zeven uur. En mm. dat loopt door tot half vier. Wij hebben jarenlang uh, in tal van VPRO-programma's... hebben we... Uh,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 Je kunt proberen te beïnvloeden, dat probeert een journalist ook. Anders kun je beter wel. Maar, maar goed, oké, okay, dan lukt het dus niet. En dan op de dag waar het, waar het uh, om gaat, gewoon, waar, wat de, afsluit, de dag die de afsluiting vormt van die jaren, uh, besluit u om een sirene uit te zenden. Ja. Wat, wat, wat heeft dat dan voor zin? <coughs> nou, we hebben erbij gezegd dat wij niet verwachten dat het enige zin heeft. In die zin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 vandaag de taak hebben om ons als uh, journalist te gedragen. Ja, je moet toch ook uh, servers aan je luisteraars geven? Wat doe je nou als je zo, straks zou blijken wanneer je dit zou, uh, zou peilen? Dat er een paar honderdduizend mensen zijn weggejaagd. Wij ja, hebben het, we denk we denk hebben nou... het geturfd, we hebben het opgeteld. We hebben vandaag ongeveer 3000 oh. luisteraars te woord gestaan. Ja. Ik zeg uitdrukkelijk te woord gestaan, omdat veel meer hebben geprobeerd ons te bereiken... maar het absoluut niet gekund wat hebben. Symbolise... Oh, uh, wat hier... symboliseert die sirene? Die, die wekt uh, gevoelens op aan de Tweede Wereldoorlog. Oh ja? Ja. Dat hebben we begrepen. En wat heeft de, de Tweede Wereldoorlog, de... Wereldoorlog met de kruisraketten te maken? Uh, ik zeg niet dat, dat wij dit in die zin bewust gedaan hebben. Wij weten alleen dat sirenes bepaalde emoties en bepaalde gevoelens bij mensen oproepen. Uh, en die hebben we vandaag willen oproepen. Ja, Mag maar die roepen even... jullie dan dus op. Dus in feite ja. doen jullie iets wat jullie mensen verwijten. Die, die op oorlog uit zijn of die bijvoorbeeld raketten plaatsen, die het oorlogsgevaar vergroten. Jullie doen in feite hetzelfde, want jullie, jullie doen iets wat mensen aan oorlog laten nee, denken. Wij roepen emoties op en wij willen, en dat hebben we tiental keren herhaald, ook onze woede laten horen op deze manier. Hm. Wij zenden 51 keer per jaar we een normale uitzending uit. En af en toe halen we dan het nieuws doordat er iets, uh, iets gebeurt. Nu, vandaag, hebben we iedere krant gehaald, we hebben iedere radio... En dat was ook een overweging? Dat is geen overweging geweest, want wij hebben zelf op geen enkele manier publiciteit gezocht. Men heeft ons opgezocht. En dat wisten we natuurlijk wel van tevoren dat dat te verwachten was. Maar je kunt. En dat is bewust. We hebben geen enkel bericht de wereld uitgestuurd. We hebben geen enkele krant gebeld. We hebben geen enkel medium zelf benaderd. Nee, dat hoeft dat, natuurlijk niet. Dat is jammer. Het hoeft absoluut niet. Nee, dat is niet van jammer. Want iedereen wordt. heeft ons gevonden. Oké. Okay, nou, het het, het, leek, het he, heeft toch iets meer weg van de hoerspelkeren, vind ik, dan van <laughs> journalistiek. Maar dat, uh, dat is mijn mening. Robert. Ja, dat is duidelijk. Dank Oké, okay, tot ziens. Ja. Het is nu zeven uur geweest. Tenminste, dat denk ik. Even een mededeling. Mensen die klagen dat er op deze zender uitsluitend een sirene te horen is... vergissen zich. We zijn namelijk een week verder. dank. Die sirene moet zich dus bij u thuis bevinden, waar hij ook hoort. Dit is de VPRO Radio. Wij verbinden u met het gebouw. Het motto van vandaag is... Hoe slecht het ook gaat, van Horen weet raad. Ik verbind u met de receptie. Goedemorgen. Dit is het gebouw. U hoort tot half vier veel stemmen en soms muziek. Verleden week inderdaad niet. Toen waren de stemmen en de muziek verdreven door het alarm van een sirene. Persoonlijk was ik die dag maar thuis gebleven, want tegen zo'n sirene kun je niks terugzeggen. Die sirene loeide tegen de kruisraket. En de reden voor het geloei was, zo had ik in het gebouw opgevangen... dat het tijd was voor een gebaar van machteloosheid... want de tijd voor argumenten was voorbij. Wat mij betreft is de tijd voor argumenten nooit voorbij... behalve wanneer ze met fusillades en in concentratiekampen onverstaanbaar worden gemaakt. Of door het gloei van een sirene. Dus bleef ik maar thuis. Maar nu ben ik er weer. Oude trouwe receptionist dat ik er ben... sirenes en het gebouw. Heerlijk om nog weer eens even de kringen te horen. Deze stunt, waar ook binnen het huis trouwens veel kritiek op was... vanwege het verzaken van journalistieke plichten... oogstte toch aanmerkelijk veel meer bijval dan afkeuring. Veel Nederlanders waren boos dat hun steun aan het petitionnement tegen de kruisraketten bij de regering... weinig gewicht in de schaal had gelegd. 75 van de VPRO-leden hadden dit petitionnement ondertekend... Nou, voor alle bronnen en achtergronden verwijs ik u naar internet, vpro.nl-goudenjaren. En uh, u kunt ons meenemen op ovt.vpro.nl. Maar stroken nog. Allemaal terug naar de fabriek. Hilversum 3 draait balalaika muziek. Wie zich verzet, is een idioot. Dan hartstikke dood. Ja. Armand is dit, met lievere reus. Uh, u luistert naar OVT, uh, geschiedenis op de radio. Ik zet, zeg het nog maar eens, wilt u ons iets zeggen... mailt u dan naar ovt.vpro.nl. Ja, deze zomer hoort u tot eind augustus de plek van het spoor terug... historische afleveringen uit het archief van het vroegere VPRO-radioprogramma Ongehoord. Ja. Ongehoord, maar wel verteld, radio tegen de klippen op. Vandaag hoort u de aflevering die John Jansen van Galen maakte in Malawi in 1996. Het meer van Malawi is zo groot als Nederland... en wordt begrensd door Mozambique, Tanzania en Malawi. Het motorschip Ilala onderhoudt de levenslijn... tussen de dorpen aan de oevers van het meer. John Jansen van Galen scheepte zich in... en reisde mee van Donkey Bay in het zuiden naar het Chilumba in het noorden. Zo reisde hij door een kleine koloniale geschiedenis van Afrika... in een rondje Malawi. Good morning. Yeah. Thank you. Good, morning. Good morning. My Hi name is Patrick. Yeah. My name is Patrick. I'm the steward on board Ilala. Ah, yeah. yeah. uh, we're Yeah. We just starting sailing from here. Today is Friday. From Monkey Bay, going northbound. Northbound. Northbound. northbound yeah. yes? Yeah. Uh, we'll soon leave here. I Think maybe 30 minutes to go. It's my short time in Malawi ook oh. op radio er was heel het van de witte referendum. Ach kan. Okay. En dan last jaar was hier te maken report dan eh in Chape. In Chape. Oh, did it you go here? there to London? Yeah. How was in it there? How was it? I drank in Chape. <laughs> did you? Yeah. How do you feel? Is it a good <laughs> <Very> one? Good. <laughs> <laughs> no, some people say that that in Chape is nothing. It's no, just but, a, um, but you never know. <laughs> but you can help. No, yeah. I've been seeing people over the world coming to drink them Chape. Yeah. Je heb niet man verteld dat brengen. nu Je moet niet alleen drinken. Je moet ook drinken. was Je drink drie jaar geleden, dat een eind maakte aan 30 jaar dictatuur... van de bizarre, victoriaanse, brave dokter Hastings Kamuzu Banda. In die tijd was het bijvoorbeeld zo dat vrouwen niet alleen geen broek mochten dragen... maar ook geen rok die niet tot over de knieën reikte. En dan deed de politie invallen in supermarkten en dan moesten alle aanwezige vrouwen... ...op de grond knielen. En als de stof dan niet tot de vloer reikte ...werden ze uh, opgepakt. Ja, Daar is drie jaar geleden een eind aan gemaakt. En verleden jaar was ik er weer, vertelde ik hem. En dat was voor de, uh, een chape. Dat was een, een, een drank uit boomschors. En daarvan werd gezegd dat het... Uh, aids genas. Er kwamen echt tienduizenden mensen per dag... ...naar een heel klein hutje ergens op het platteland bij Limonde. En een oude man. En er werd een grote... Grote tonnen, op, op, op zijn gezag, een tjapen gebrouwen. En uh, dat dronk je dan. En dan uh, was je eraf. eet was bezig de voornaamste doodsoorzaken in Malawi te worden. Grote, grote belangstelling voor deze geneeswijze. Maar die man zegt uh, tegen mij, ik, ik zei tegen hem, ik heb het ook gedronken. zei Die heb je het dan ook meegenomen in een flesje naar huis voor je vrouw om te drinken. Dat heb ik niet gedaan. Toen zei hij, nou, dan bijt is ook niet uh, genezen. Jammer. Inmiddels is de tirage van die uh, aidshealer trouwens alweer over. Maar uh, de aids, allerminst. Zo in de zon ziet... Uh...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 De kans krijgen zich via een zoetwaterslak te ontwikkelen die zich graag ophoudt bij, bij, bij vegetatie in het water. Nou, Wat dat betreft is, is het Malawi weer dus een uitstekende, voortreffelijke biotoop voor, voor Bilhadja. Want zoals nu net na het regenseizoen, dan stromen die beken en riviertjes van de berghellingen omlaag door een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 steeds voortgedreven door, door honger naar land... waren ze tenslotte hier aan het Malawi-meer beland. En uh, die, dat volk kenmerkte zich door een, door een hoge prijs op uh, conformisme. Je moest vooral niet anders willen leven dan de voorouders... want de voorouders waren de goden. Uh, tweelingen werden wegens afwijkendheid bij hun geboorte gedood...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 En juist nu neemt de kant op Belhadja in, in Malawi weer enorm toe... Omdat het, eh, omdat het meer overbevist wordt. Er zijn steeds meer mensen in Malawi en eh, er wordt steeds meer vis gegeten. Overal krijg je chambo. Dat eten wij hier ook elke dag aan boord, zodat we nog een beetje medeschuldig staan. En die chambo juist, die at die slakjes waar de... Uh, larven van de Belhagia-worm uh, in, in uh, willen rentieren. en tieren. Met het uitroeien van de Chambo krijgt de slak en daarmee de Belhagia nieuwe kansen. Mijn naam is Patrick I would like Ik wil je de verhaal van Lake Malambi.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 Lage groene bossen op lage groene oevers, lage vissershutten. Verder is er alleen een uh, grote grijze loods van gegolfd plaatijzer te zien. En een uh, vervallen wit gebouw met een Coca-Cola reclame erop. En een wrakkensteiger waarop de mensen staan te wachten die met uh, de boot mee willen. De sloepen zijn onderweg.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 Aanleg plaats voor het slavenveer. En die staken ze neer over naar de Oostkust. En daar begon de wekenlange voettocht uh, geketend naar uh, de kust van de Oost Indische Oceaan. En het schijnt naar schatting dat één uh, op de 5 gevangen slaven die tocht overleefden. <Slacht>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 Awandionera Kuti, want dat was wat ze elke vreemdeling het eerst vroegen. betekent, waar hebt u mij het eerst gezien? En dan, dan moest je, als je beleefd wou zijn, antwoorden... ik zag u al van verre. Waarop de Pygmede zich altijd zeer verheugd betoonden... want dat bewees toch dat ze een grote persoon waren. Uh, die Bantus hebben zich hier gevestigd. Ze zijn te gronde gegaan aan, aan de Belharzia. En die zijn...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 zoals op het christendom het kolonialisme uh, zou volgen... was op de verspreiding van de islam de slavenhandel gevolgd. De Arabische macht had veel menskracht nodig... voor het werk op de plantages en voor het diensten aan de hoven. En de Arabieren slaagden erin om uh, sommige stammen hier langs het meer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 Aan de hoogte van meer waard waren, terwijl de vrouwen een hardnekkige vindingrijkheid aan de dag legden om geen kinderen voort te brengen. Livingstone begon de slavernij daadwerkelijk uh, te bestrijden. Hij kocht soms negerslaven vrij, dat is natuurlijk een, een druppel op een gloeiende plaats, een symbolische daad. En Dan uh, werden die, die twijgen om hun nekken losgemaakt en. Uh,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 Dit is het kerkkoor van Licoma Island. Oefenend in, in, in een bak van een kerk... die een exacte replica is van de kathedraal van Winchester. We zijn daar uh, aan land gegaan. Het is een eiland van uh, maar 8 bij 3 kilometer. Vlak voor de kust van Mozambique. Er zijn geen uh, auto's, er zijn geen wegen. Maar er is wel die enorme kathedraal... want rond de eeuwwisseling heeft de Anglikaanse kerk besloten... om juist daar het hoofdkwartier te vestigen. En vandaar dat daar ook die, die kathedraal van Winchester is nagebootst. Het enige wat niet klopt is het dak. Dat is, zoals het hier in de tropen hoort, van gegolfd plaatijzer. Maar verder baksteen, veldkeien, kloostergangen, crypten... gaanderijen, geheel zoals we dat kennen uit Winchester... waar Jane Austen begraven ligt. Het is wel een absurd gezicht... En er werd ook een mis opgediend voor, ik denk, vier, vijf gelovigen. En de, de, Eng, de Anglikaanse kerk beschouwde het kerstenen van, van Lycoma-eiland... als een bijzondere overwinning. Want het stond bekend als een eiland waar heksen werden verbrand. En dat was een praktijk waarmee het christendom een eind aan kwam. Maar in de jaren 60, 70 bezoekers die er toen kwamen, die uh, zeiden dat Likoma Island... regelmatig bezocht werd door toverdokters, natuurgenezers... en uh, plaatselijke jomanda's, zodat het christendom toch maar een dun... Uh, vernisje bleek te zijn. En, en de kerk was toen ook danig in verval geraakt. Maar onder de, onder de dictator van uh, Malawi, Hastings Banda... is het uh, gebouw helemaal hersteld als, als monument... En nu staat het daar. Een beetje als een, uh, ja, als een kathedraal op een lege plek in het oerwoud.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 het schip het laatst gesignaleerd was op het droge bij uh, Spiekshaven. Dat heet nu Liuli, maar de Duitsers hadden het Spiekshaven gedoopt. En uh, dat, het, dat, het, uh, dat de Wiesman daar uh, in reparatie lag. Dus uh, daarheen is de Gwendoline opgestoomd. En die zag het schip inderdaad op het strand liggen. En die uh, oude artillerist is begonnen te vuren. De, de, de, de eerste tientallen salvo's die hoog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 in de Eerste Wereldoorlog gewonnen. Nee, nee. Het is een beetje hier aan boord het verhaal van de onderwereld en de bovenwereld. Op de bovenste twee dekken mogen er ongeveer 10 hutpassagiers, waaronder wij, komen, plus de staf van de bemanning. En het onderste dek is voor de andere pakweg 300, 400 passagiers. Nou betalen wij ook 14 keer zoveel voor de overtocht, maar er staat tegenover dat we wel 60 keer zoveel verdienen. Het gemiddelde inkomen van een Malawiaan is 300 gulden.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 heeft de Indiaanse stuurman, Daoud, vertuigd van het gedrag van de kapitein. En de kapitein en de koloniale maatschappij die eigenaar was van de VPA... zijn toen in gebreken gesteld. En dat opende dus de mogelijkheid voor eisen voor forse schadeloosstellingen. Maar daarop is een hoger beroep gevolgd. En tot ieders verbazing heeft de Indiër Daoud...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 Het geacht wordt van slechte smaak te getuigen om de koloniale gezagsdragers in gebreken te stellen. Deze vreedzame paai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 een eerbetoon. Ja, we hoorden John Jansen van Galen op rondreis over het meer van Malawi... Dit was OVT voor vandaag. Wilt u van het programma een cd bestellen... dan kan dat. maakt u er dan 7,5 euro over op Giro 444600... ten name van de VPRO Nielversum. Onder vermelding van Ongehoord Malawi. 7,5 euro, Giro 444600. Ten name van de VPRO Nielversum. Onder vermelding van Ongehoord Malawi. Ja, zometeen naar het nieuws ontvangt Govert van Brakel... in de perstribune onder meer de directeur van Feyenoord, Erik Gudde. Wij zijn er volgende week weer... Ik zou zeggen heel graag tot dan en ik wens u een hele goede zondag. Helemaal de engine van OVT, maar het is weer eens wat anders. Heel graag tot volgende week. Dag.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 Of je chipkaart. Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Bonjour, vous Hollanders zijn gek aan de pimpas. Alle spetalen jullie ermee. Bon. Maar in Vive la France kan jullie ineens betalen met geld Content. Waarom? Oberal, waar u hier het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met de pimpas Content mogelijk. Net als à la maison. Dus ook de baguette en de fromage en quelque chose in mijn supermarkt. Dat is heel goed Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl.